Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl. 158 nieuws 7 uur. Goedemorgen. Ik ben Hanneke van Zessen. Er komen steeds meer meldingen binnen van ongelukken door gladheid. In Rotterdam is een dode gevallen nadat een auto op een viaduct was gebot, zeggen regionale media. In houten kwam een auto op zijn kop terecht door een laagje ijs op de weg. En op de A28 zijn meerdere auto's van de weg gegleden door de gladheid. Meer dan twintig slachtoffers van de skibrand in het Zwitserse Grand Montana... zijn grotendeels verbrand over hun hele lichaam, zeggen Zwitserse media. Volgens artsen is dat levensbedrijvend. Brandwonden Centra in Nederland hebben hulp aangeboden. Er zijn in totaal meer dan 100 gewonden. En een verrassing op het WK-darts in Londen. Gian van Veen heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finale bereikt. Hij versloeg de Engelsman Luke Humphries met 5-1. En mag later vandaag spelen tegen zijn grote voorbeeld Gary Anderson. Van Veen is nu de nummer 3 van de wereld en de beste Nederlander op de lijst. Het weer om nog voor vandaag. te trekken dus winterse buien over het land met regen en sneeuw. Ook in de middag buien. En alleen lokaal kort een zonnetje. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het uur Nieuws. Pap, wordt het niet tijd voor nieuwe kleur op de muur? Alweer? Deze hebben we al twee weken. Ja, ja. Want met Praxis Plus krijg je deze vrijdag tot en met zondag. Tot 50% korting op verf. Bij besteding vanaf 25 euro. Voor de makers.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 De 5-3-8-ochtendshow. De aftrap van je vrijdag, een hele goede morgen. Twee minuten over zeven en Maroon 5 is hier. 5, 3, ik vind dat, dat, dat zo'n zo ordinaire gezelschap. Daar ja. heb ik geen woorden voor. De 5-3-8-ochtendshow. Het beginnen aan je maandag. Aan je maandag, aan je vrijdag moet je nagaan. Maroon 5, Christina Aguilera moves like Jagger. Dit. Dit. Dit is de 538-ochtendshow. Ja, dat krijg je. Hè? Dan heb je zo'n zo uh, nieuwjaarsdag gehad... en dan dat voelt het een beetje als een zondag... en dan voelt het vandaag als een maandag. En dan is het lekker nieuws eigenlijk dat het vrijdag is... Dat je, gewoon bij, dat je bijna weekend hebt. Hoe lekker is dat? Vijf minuten over zeven, de 538-ochtendshow. Floris hier. Goedemorgen. Lekker dat je erbij bent vandaag. Uh, de politie spreekt van een heftige jaarwisseling. Heb je misschien al wel meegekregen. Heeft te maken met uh, al het geweld wat er gepleegd is. Voorzitter van de politiebond, Nine Kooijman... vertelde bij Nieuws van de Dag wat politiemensen allemaal hebben meegemaakt. Met oud en nieuw. Ik denk dat onze mensen daadwerkelijk hun leven in de waagschaal hebben gelegd de afgelopen nacht. Zij hebben op diverse plekken moeten vechten voor hun eigen leven... maar ook voor het leven van anderen waar ze komen hulp verlenen. Moeten uh, knokken. Het, het was ongekend krankzinnig. Het is ook echt krankzinnig dat je bedenkt dat mensen van de brandweer een brand komen blussen en dat die vervolgens in een hinderlaag worden gelokt... en met, met vuurwerk worden beschoten. Het is, het is een krankzinnigheid. Ik denk, kijk overigens dat een vuurwerkverbod daar niet per se de oplossing voor gaat zijn... maar dat we gewoon uh, dat vuurwerk een beetje binnen de perken gaan proberen te houden... dat is misschien wel verstandig als je dit allemaal, uh, allemaal meekrijgt het anders. Een beetje een gek verhaal is dit eigenlijk. Schaatser Tim Prins had zich op het Olympisch kwalificatietoernooi van de week geplaatst voor de 1500 meter op de Olympische Spelen komende winter in, in Milaan, in Italië. Maar hij mag toch niet mee. De KNSB verkiest namelijk Marcel Bosker boven Prins, omdat hij een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging krijgt. En daardoor kan dus Tim Prins niet mee. Het is een heel gek verhaal. Je hebt je gekwalificeerd, maar je mag dus niet mee. Technisch directeur van de, de schaatsbond, Remy de Wit... legde uit bij de NOS hoe dit in elkaar zit. Het percentage waarvan wij zien... kans dat het team pursuit ook richting medailles gaat... is groter dan die derde plek op die 1500 meter. En ik zeg dat bewust zonder naam. Want zo kijken wij er dan naar. En dan maken we uiteindelijk een keuze... om overal met de best mogelijke equipe richting de speler te gaan. Ja, ik snap er nog steeds helemaal niks van... Uh... Wil alleen Tim Prinsen versterkte wensen via deze weg? Dat is natuurlijk verschrikkelijk dat je je kwalificeert en dat je gewoon uiteindelijk niet mee mag naar die spelen. Uh, nog even wat anders. Misschien ben je bekend met uh, de hulpmiddelen bij de daad, zeg maar. Uh, Viagra bijvoorbeeld. Tim heeft er wel ervaring mee. Ja, gewoon eens proberen. Uh, uh, oh, ja, maar je moet was, al toch, lang uh, geleden al een keer. Maar je ja, het is, ja, is niet snap, zo dat als maar je een uh, Viagra-pil neemt en je gaat gras maaien, dat je dan enorm. Uh, Nee, je, je moet wel, wel in de stemming, stemming zijn. Ja. Ja. Ik, kreeg, ik kreeg er een onwijze hoofdpijn van ook. Ja, maar echt waar? Ja. Vriesma heeft het ook gedaan, maar die had toen last van zijn nek. Die had een stijve nek. <lacht> Wat doen ze toen? Een hey, enectie. was Ze <lacht> vergeten door te slikken, die was blijven hangen in zijn keel. <lacht> Word wakker en let go. Oh, oh, oh. Vergeet niet je deo. Oh, oh, oh, oh. Je rekt en je strekt. En voor je vertrekt, nog geen cappuccino. En dan denk je hoezo, rijdt iedereen zo slow. Laat alles maar gaan, zet 538 aan, het wordt weer een topshow. Laat alles maar gaan, zet 538 aan, want dit is een topshow. We trekken buien met regen en sneeuw over het land... die kunnen plaatselijk ook voor gladheid zorgen. En daarom geldt ook Code Geel. Het is 2 graden in het Binnenland tot 5 aan zee. Rustig op de weg, geen vertragingen, dus lekker doorrijden. Maar wel voorzichtig, dus met die sneeuw. Met somber bij 538. Dit is Undressed. vrijdagochtend 2 januari. De 538-ochtendshow. Goeiemorgen. Nou, we, weinig dingen zijn zo vervelend dat dat je iets kwijt bent. Herken maar voor je. Uh, Rick heeft volgens mij ook wel zoiets... Uh... Rick was een eerpotje kwijt. Oh, zo'n... Zo zo ja, zo'n earpotje, wat oh je ja. hoort, doet, uh, Zo'n doppie waarmee je muziek luistert, belt, et cetera, et cetera. En hij riep op heeft iemand nog een uh, earpotje liggen. Ja, dus nu dus is hij van de week naar iemand toe gegaan... en daar heeft hij, uh, laat maar zeggen, die earpots opgehaald. Dus ik vind dat toch een beetje... Dat is vies. Het zit toch diep in je Zou oren ik je met ten, smurrie dus en... Ik, ik ben aan het fietsen en, en, ik, ben ja. aan het fietsen en ja. ik doe mijn hoofd naar rechts... en, en, en, uh, en het dopje valt uit. earpotje valt uit. En ik zie hem vallen en ik zie hem. Nou. Ik zie mijn bosje in, in. Dus ik denk, ik rem, ik, ik loop naar dat bosje... en ik denk, ja. nou, hier moet hij liggen. Nou, ik heb daar uren gezocht. Maar niet meer gevonden. Niet meer gevonden. Ja, Ach, maar nee. ik niet meer beginnen over mijn ogen, hè? Nee. <laughs> Mag nou, jij omschrijven waar dat bosje was? Misschien is er een luisteraar die, die denkt: joh, ik ben vandaag in de buurt bij dat bosje. Ik ga daar nog even. Ja, nou, ik, ik moet even het pad op. Het is op een pad. Of een en was fietspad. het links of rechts? Wel even rechts. Nou, eh, ligt eraan van welke kant je komt. Maar dan zeg je: fiets nee, met, met eigenlijk, jouw een droppel. Oh, de linker. De, ja, linker, de linker, misschien heeft er nog iemand eh, dat die een keer een rechter is verloren. Nou, dus ik heb, nee, dus maar ik heb bij iemand, iemand anders dus. Uh, nee, maar luister, ik heb dus gevraagd op Instagram heeft nog iemand een, een, dopje, een dopje, over. Dat toch? Een losse, ja. ja. Maar die kan je weer bij elkaar voegen en dan werkt het weer. Ja, dan werkt het weer. Alleen, dat is. Uh, je hebt dus wel een eerpotje in, in, in, in je oor... wat iemand anders ook in zijn oor heeft Ja, gehoord. en als hij een flauwe grap wil uithalen... stopt hij me eerst in zijn hol en dan krijg jij dat <lacht> Hoe kom je ja. daar nou weer bij? Ja, Dit kan, kan toch? Een eerpot in je hol als die vind jij, je nooit meer terug, man. Als jij op Instagram een oproep doet... jij ja, maar, weet niet wat mensen dan... Maar hoe kom en, luister, de, nee, luister. Ja, ja het, ik vind het... het, het, mee, ik vind het uh, ja, een vriend ja. van mij, die heeft in Rotterdam het Flippermuseum. Ik weet dat het is allemaal Flipper. Ja, ik ben er geweest. Echt leuk. Ja, dat is echt een fantastisch museum. Ja, het is meer dan een museum, want je kan op al die kasten ook spelen. Ja, het is Het, het, het, het museum klinkt zo van, je mag er alleen naar kijken. Het is, nee, echt, het is nee, misschien wel het leukste uitje van Rotterdam. Ja. Oh. En die belt mij op, hij zegt joh, er komen je elke week, ligt hier nog wel een, een iPodje of een dingetje. Dus oh, dat is, het, is niet eens van hemzelf, want mensen verliezen dat natuurlijk bij hem ook in het museum. Ik, ik heb nu uiteindelijk en oh. ik zou even, voor mij stond ook nog de naam er, er, erbij. Ja. Ik heb hele oude earpods van iemand. Ja, en die heb ik in mijn oren. Oh joh. Ah, vind u dat ja, scherpels vind ik wel maar, een, een soort hygiëneproduct. Maar ook nog een ding, ik dacht namelijk dat ze van hem waren, maar ze zijn dus ook nog van ja, een museumbezoeker. Die de, jij hebt, Ik zou voor uh, God die weet uh, het niet weten wat is. Maar was dat ding is gebeurd, hè? Nee, ja, er gebeuren wat maar meer. Maar even. Jij bent dus uh, dat hele ritje Rotterdam. Voor dat geld had je toch ook gewoon even nieuwe eerpotjes kunnen bestellen. Nou, die zijn best wel duur. Die ja, die zijn duur. Die zijn, oh. wel, die zijn ben je snel toch uh, rond... De, uh, en je uh, hebt dan ook weer bij de airport, je hebt de standaard en je hebt de pro... en je gaat dan toch, als je nieuwe gaat bestellen... ga je toch denken? Dan denk ga je richting de 200 euro. Ik moet de pro ja, daar haal ik niet voor, denk ik. Nee, het is gewoon maar echt... Tim, jij hebt een beetje smetvrees, hè? Bij jou ja, in, in huis. Uh, <laughs> daar staat voor mij elke dag een man in wit pak. Uh, nou, als, je, in huis, uh, <laughs> als je bij hem belt, hoor je die ting, dong hoor. je. Jij moet bij jou eerst <laughs> zo zo'n soort coronastraat heden. Wil je überhaupt binnenkomen? Van die zakjes, om. Ik denk dat jij een schoner huis hebt dan een gemiddeld operatiekamer. Maar zou jij eerpotjes van de ander in doen? Niet snel. Nee, zo nee. Aan de andere kant moet ik zeggen, wij hebben hier natuurlijk heel lang hebben wij een soort algemene koptelefoon gehad in de studio. En daar had ik dan weer helemaal geen moeite mee. Oh, okay. oh, grappig. En ik spreek nu ook in een microfoon waar iedereen doorheen zit te kletsen. Oh, Wie ruik jij nog hierin? Nou, Dit is mijn eigen plopkap. Je ja? gaat zo'n zo oh. schuimpje overheen. Ja. Maar Ik heb ook wel eens de algemene ja, dan ruik je Die uh, stonk er. Al je collega's. Nou, je, had wel eens, uh, je hebt dan collega's die hebben dan knoflook gegeten. Oh, oh. oh, oh, oh ik yeah. weet precies wie yeah. jij bedoelt. Oh, en dat oh, gaat dan oh, dat oh, gaat oh, in die. In trekt in die, uh, die plopkaart. Oh. Oh. Wie is de knoflooketer dan? Nee, ja, dat niet. Ja, Hij is niet leuk om dat uh, te melden, maar ja, ik uh, van is <laughs> <laughs>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 While you're trying to save us, I'm not trying not to get wasted. Love, wake me up tell me I'm doing this, Save this ain't another wasted love. love, love. The point, I can't control myself If I knew how to find the words I tell you I admit that sometimes I ...deze vrijdagochtend 2 januari... ...de 15 jaar ochtendshow met Michael Jackson... ...They Don't Care About us. Lekker dat je erbij bent op deze vroege ochtend. Hanneke van Zussen, de hoofdpunten van het nieuws zo meteen. Wat zit erin? Ja, als je niet houdt van vertragingen met de trein... ...welk station moet je dan mijden? Dat vertel ik je zo.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 1 ster beter leven giros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Fans van Aldi. Voordelig nieuwjaar. Jij denkt aan een voordelige 2026? Wij van Delta aan onze Giga Nieuwjaarsdeals. Ga voor 1 Giglasvezel met Wifi 7 en TV nu 12 maanden voor maar 30 euro per maand. Jij ook nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op delta.nl. Delta.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 Morgen trekken buien met regen en sneeuw over het land. Die kunnen plaatselijk ook voor gladheid zorgen. En daarom codegeel vandaag. Het is 2 graden in het middenland tot 5 aan de zee. Situatie op de weg 58 verkeerd door Flitsmeister. Met 1 vertraging op de A67. Venlo in de richting Eindhoven. Bij Liesel 7 minuten vertraging. 3 minuten over half 8. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Ja, de gladheid zorgt op steeds meer plekken voor problemen. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen... toen een auto tegen een viaduct botste. En op de A28 zijn op meerdere plekken auto's van de weg gegleden. In een park in Amsterdam-West was gisteravond de schietpartij. Daarbij zijn twee doden gevallen. De politie kan er weinig meer over vertellen. En denkt in de loop van de ochtend met meer informatie te komen. En in 2025 waren er in totaal 6676 treinstoringen... meer dan ooit tevoren en 12 procent meer dan het jaar ervoor. Het Defecte treinen, uh, defecte treinen zijn de oorzaak. En Rotterdam Centraal is het station waar het in uh, 2025 het vaakste misliep. Dit waren de hoofdpunten van het 538 nieuws. 538, de 538 ochtendshow. Met Wiz Khalifa en Charlie Poof. zo meteen naar Taylor Swift. Radio 538. light the pyro, you light the match to us. blow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 My friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come. A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 without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again, I see you again. We've come a long, way oh, yeah, we came a long way from where we began you no know, we started oh, i'll tell you all about it when i see you again Let me tell you when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 Friend In de 58 ochtendshow, achter 11 minuten over half 8. En Cindy Larper nu. Ga je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 Green.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 In the morning. In the morning, 12 minuten voor 8, deze vrijdagochtend 2 januari de ochtendshow, Goedemorgen. Misschien, uh, ja, het ging er even over, misschien als je er uh, vroeg uit moet, omdat je, uh, dat je dan uh, moeilijk kunt inslapen, dat je dan s'avonds voordat je gaat slapen, je even een slaappilletje neemt, daar hadden we het net even over. Uh, ja, uh, Rick heeft er namelijk een van Florentine gebruikt. Is het echt een slaappil of is het iets uh, uh, homeopathisch? Het is melatonine, toch? Ja, nee, er zit gewoon melatonine in. Ja, dit moet, je had het dat bij de apotheek gehaald in Spanje, toch? Ja. Zei je? Ja. Dus dat is wel echt uh, ja, ja, ja. flink we, druk. Hoeveel uh, melatonine zat erin? Ik geloof 23 milligram of zo. Dat is heel veel. Ja, dat is mega veel. En normaal zit het voor mij in zo'n dingetje wat je bij de apotheek haalt. 0,001? Ik dacht 0,5 dacht ik. Ja. Dit is zeg maar oh, 50 keer zo zwaar ja, als normaal. Eigenlijk heb je zo'n heel potje <laughs> dat je in één keer achter Ik heb een heel potje in mijn En hoe laat had jij dat ingenomen gisteren? Ik heb het uh, pilletje op... Uh, vlog ik zei 10. nog, neem het op tijd in. 7 uur heb jij gezegd. Ik heb het kwart over 7 ingenomen. Ja. ja. Met een, uh, een, een, een glaasje water. En achter ben ik gaan liggen en ik denk dat ik één over acht in coma ben gegaan. En om half 5 werd ik wakker. Serieus? Ja, ja. Ik ben niet e normaal moet ik alles s'nachts ja. één of twee keer pissen. Je ja, maar niet een nat bed werd je wakker. Ja. <laughs> heb je die hele pil uh, naar binnen gewerkt? Heerlijk. En ik wil uitvragen, heb je nog één bij je? Ja. Nou, daar ga ik er nog één nemen. Kan wel het kan echt een paar voor ja. je meenemen uit Spanje. Het ja. is toch niet goed, jongen. Het is fantastisch. Ja, je moet ja, toch is, gewoon... Het is hey. homeopathisch, hè? Ja, nee, nee, het dag. is niet homeopathisch. Het is niet homeopathisch. Nee, nee, nee, Waar nee, komt nee. het vandaan? Van, van de apotheek. Maar ja, het is een Spaanse apotheek. Dat is anders dan Nederland. Ja, en de Spaanse apotheek werkt net iets anders dan Nederland. Je mag dus twee van die pakjes, er zitten twaalf in een pakje, mag je nee, meenemen nee, naar nee, Nederland. Oké. Per, maar ja, maar jij neemt het elke avond voor het in. Je bent verslaafd. Nou, Ik neem ten eerste een half pilletje. Want oh, als ja. ik een hele neem, dan ben ik de hele dag uh, duf. Uh, maar ja, ja, er, ja, zo lang doe je er ook weer niet mee natuurlijk. Maar ik neem hem ah, wel bijna eigenlijk elke dag. Ja. Nou, ik wil nog even één... Een... Maar en... hoe voel je je vandaag? Ja. Ik voel me uitstekend. Nou, maar je bent wel minder scherp of Naar, zo? Ja, onzin. Je, loopt ik ben... nee, je, beetje je wordt er achter... wel een beetje sloom ja, van. Nou, ja, helemaal. Dat dacht ik al. Nee, ik ben hyper de hype. Ik ben heerlijk, man. Dus het, was, het was geen ecstasy-pil of zo. <laughs> ik zal je de bijsluiter erbij geven. Ik weet niet of je alles wil lezen. Alle ja. bijwerkingen. Maar het is en... eigenlijk een, een pil om, kijk, om goed in slaap te komen. Dus Het is niet de is gelukt. Ja, het is niet de bedoeling dat je dit... Uh, Ongelooflijk zit hier gewoon keihard te reclame te, te maken voor slaappillen. Ja, het werkt als een Ja, vind je het gek? Dat het is ja, Nou ja ja, ja. ja, Je gaat er dus ook van dromen, ja. hè? Maar De... het er ook niet over. Ja. Er zijn vandaag dingen gebeurd, jongens. Ja, ja, ja. Als maar 1% daarvan uitkomt, ja. dan heb ik zo'n wereld. 15 uur ochtend, zo. Kan je But stay awake Just to hear you breathing Watch you smile op deze vrijdagochtend 2 januari. De ochtend ochtendshow. Goedemorgen. Hanneke van Zessen. En de hoofdpunten van het nieuws... zometeen, wat zit erin? Er glibberen in het hele land al auto's van de weg... en je hoort zo waar het om mis is gegaan. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel... zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer... Helemaal los deals in de winkel of shop... op ethos.nl. Mooi van Ethos.